Nogmaals, goedemiddag. We gaan naar Eindhoven. Hebben we nog wat gemist? Even trappen. <laughs> nou, van alles ja. Behalve doelpunten 0-0. Maar het is werkelijk een mirakel hoor dat het nog 0-0 is. Want Erwin Mulder bokste net een snoeiharde kopbal van Marcello uit zijn doel. De jonge doelman van Feyenoord die de laatste weken in uitstekende vorm is. En daarvoor was PSV boos op Schijfster de Liesveld. omdat hij geen penalty gaf. Vlaar haakte Matafspootje pootje inderdaad. Maar wel paste de voorderegel toe, waardoor Labiat een kans kreeg. Maar die kreeg de bal niet in het doel, want daar stond nog Martins Indy. Ja, en toen kon de scheidsrechter niets anders meer dan een corner geven. Want op dat moment waren er seconden verstreken. En dan kan je niet alsnog een strafschop geven. Dat zit er gewoon niet in. Dus is het een wonder, een groot wonder dat het nog altijd 0-0 is. En mag PSV gaan ingooien. Dat doet Willems. En dat is gevaarlijk in de richting van. Mulderweer. Hebbers, die heeft een pen vast. 0-0, 32 minuten. Twente Utrecht, wat hebben we bij jou gemist, Bas? Een grote kans voor Twente, de grootste van de wedstrijd na goed werk van Ola John. Aan de linkerkant tegenstander door de benen gespeeld, gevaarlijk geschoten ook. Een redding van de keeper van Utrecht en de rebound die komt halfhoog voor de voeten. Van Luc de Jong. Maar die staat met terug naar het doel. Probeert het met een omhaal en jaagt de bal over. Dat was de beste kans van het duel tot nu toe. Het is 0-0 in Enschede bij Twente Utrecht. Na 34,5 minuut. Vanavond, ik houd Kuurne, Brussel, Kuurne. We hebben het over wielrennen. Gio Lippens. We hebben inmiddels ook weer gezelschap gekregen van een aantal voormalige vluchtmakkers. We hebben nu vijf man aan de leiding. En achter wordt hard gereden aan kop van dat peloton. Het eerste deel van het peloton. Met daarbij drie renners van Rabobank, Wijnandsbol en Van Winden. We hebben Van Summeren erbij Fletcher. Balan, Bonen en nog een paar anderen. En die hebben een minuutje achterstand op die vijf koplopers. En daarachter het peloton, waarin eigenlijk alleen de ploeg van Lotto rijdt. Die hebben André Greipel als sprinter en zitten niet in het eerste deel van het peloton. We gaan weer terug naar PSV. Feyenoord. even. ik weet dat jij ook een scheidsrechtersdiploma hebt. Dat is toch wel goed gedaan van die Riesveld? Uitstekend gedaan, Tom. Zonder een enige voorkeur van welke proef dan ook te hebben. Zo moest hij het doen. En hij kon op dat moment niet anders meer dan uh, gewoon de voortrekkersregel toepassen. Maar als die bal erin gegaan was, maar dan had iedereen gezegd: scheids, klasse. Oh, ik heb ooit nog eens een tv-programma gemaakt met uh, John Blankestein. <laughs> dat heette Klassenscheids voor Telejakken. Ja, goed. Maar we hadden het over PSV. Ja, dat maar El Amadi -Ah Madi die kreeg me toch ook een kans net namens Feyenoord. En terwijl als hij normaal zo loepzuiver kan richten en prima kan schieten... schoot hij de bal naast. Dat was echt een vette kans voor Feyenoord. Maar goed, het is dus nog altijd 0-0. PSV weer ten aanval met Hutchinson. En die heeft ruimte, die heeft ruimte. Hutchinson, wacht met schieten, schiet dan op. Direct in één keer geschoten. En wacht dan niet. En lepel die bal niet over de lat. En zo vliegende aanvallen over en weer. Dan weer op het doel van Feyenoord. Verdedigd door Erwin Muller. En dan weer op het doel van PSV. Verdedigd door Andreas Isaacson. En het is werkelijk een groot wonder dat het nog altijd maar 0-0 is. Want voor hetzelfde geldt dat het ook 3-3 kunnen zijn. Of een van de twee ploeg had voorgestaan. Licht fluitconcert nu. Waar komt het vandaan? Ik begrijp het niet. Want iedereen zit op het puntje van de stoel. Bij deze... Ja, toch een beetje semi-klassieker tussen PSV en Feyenoord. Want er is in Nederland natuurlijk maar één echte klassieker. Dat is nog altijd Ajax-Feyenoord en omgekeerd. Goed, PSV in balbezit, maar niet lang. Want uh, de bal is over de zijlijn gelopen. En El Amadi mag gaan ingooien. Dat doet hij niet zelf. Hij laat het over aan Mokotjo Twee, drie, vier, vijf meter over de middenlijn op de helft dus van PSV. Waar uh, Schaken nu alert is. Waar Fernandez de bal heeft. In de buurt van het strafgebied speelt. En dan even terug naar El Amadi. Die wordt goed verdedigd door en Dan kan PSV weer weg met Matafs. Die moet even terug. Speelt de bal dan naar Labiat. En dan is de middellijn overgestoken. Speelt Labiat de bal via Hutchinson weer naar zichzelf. Dan naar Toyvonen. Die heeft onmiddellijk weer El Amadi op zijn nek. Maar is het Labiat die de bal verovert. Die nadert duurt straf. op Labiad Labiat schiet met links. Net over. En zo blijft het. Met 10 minuten nog te gaan in de eerste helft. Nog altijd 0-0. Bij Arsenal tot en het te 0-2 geworden. Een penalty van Ada Bajor. Wat is leuker Bas Tegeler, Luisteren naar PSV Feyenoord of kijken naar Twente Utrecht? Nee, dat eerste. Zonder enige twijfel. Want uh, hier gebeurt gewoon niet zoveel. We hebben één schietkansje nog voor Chadli gezien. We hebben van Utrecht twee schietkansjes gezien. Van Kali en Mortensen in het tijdsbestek van een minuut of uh, vijf. En daarmee is de koek wel weer op. 0-0, geen gekke stand ook als je de wedstrijd ziet. Ik denk dat de collega's van de televisie nog een flinke kluif eraan hebben... om hier een aardige samenvatting van in elkaar te puzzelen voor vanavond. Want de beelden zullen toch vooral uit de tweede helft moeten komen. Ja. Gebeurt gewoon helemaal niks. Acht minuten, kreeg, voor rust, krijgt Utrecht nu wel een hoekschop te nemen. Dat betekent dat de fans uit Utrecht die zijn meegekomen... die wel de stad in mochten, dat die wat lawaai kunnen gaan maken. En dat Snyder zich normaal gesproken zal gaan melden... om daar die hoekschop te gaan trappen. Um, want ja, dat betekent dat Utrecht in ieder geval ook eens wat lange mensen mee naar voren kan sturen. Het is Kali trouwens die die hoekschop gaat nemen en Schut meldt zich. De plan staat daar, Wuitens komt nu en de Mooge en ook Bulthuis is mee. Dat is wel een aardige luchtmacht. En als Kali die bal dan goed kan afleveren, kan het voor gevaar zorgen. Daar komt die bal, Michailov blijft staan, wordt gered door Douglas die de bal wegkopt. Dan moet Willem Jansen de rest doen, die kopt de bal achterwaarts richting de middenlijn. Komt per keer in de post weer terug. Dan moet Luc de Jong die daar nog stond eigenlijk hetzelfde doen. Die doet dat overigens goed, want dan komt de kouter van Twente. John geeft de bal mee aan Willem Jansen. Er zit nog een stuit in, Willem Jansen neemt de bal mee. Maar wordt dan toch door Mortensson op 20 meter van het Utrecht doel van de bal gezet. Was hij daar voorbij geweest, had hij oog en oog gestaan met de keeper van Utrecht. Maar dat bleek dus niet het geval. En Utrecht heeft de bal weer terug en mag via Snijder vanaf de rechterkant weer gaan proberen om aan te vallen. Assare aangespeeld. Die wil de bal binnenhouden onder druk van Douglas. Dat lukt niet. En zo mag Twente weer een ingooi gaan nemen. Nee, er is eh, niet veel aan. Zo is het. Na 39 minuten. Twente en Utrecht zijn bezig aan een eh, weinig spectaculaire en verheffende eerste helft. Doelpuntloos ook. Doelpuntleus is het ook in Eindhoven, maar daar is het wel verheffend en spectaculair even. Ja, ik vermaak me op mijn best, maar ja, ik moet niks meer. Ik mag alleen maar Tom. En dat is uh, genieten, want <laughs> het is gewoon leuk. Bouma in de middencirkel speelt de bal naar zijn linksachter, naar Willems, die jonge linksachter. Die dus nog altijd Pieters vervangt. Pieters wel bij de selectie van het Nederlands Elftal. Dan is het Willems die goed verdedigd wordt door Schaken. Helemaal terug op de eigen helft in de buurt van de achterlijn. Hoe kom je daaruit? Dat doe je door de bal naar Vlaar te spelen. Die hem dan nou met een verre trap naar voren speelt in de richting van Bakal. Die is de bal kwijt. Dan een overtreding van Clasie op bij Meldum. Klaas, excuseert zich en heeft het geluk dat Liesveld mild is in dit geval. Liesveld die dus heel snel in de wedstrijd al Mokotjo op de bol slingerde. En dit was ook een overtreding, rijp voor een gele kaart. Maar ook de scheidsrechter realiseert zich dat hij de wedstrijd een wedstrijd moet laten worden. Dat is de bekende regel 18. Nu zijn er nog wat meer PSV'ers die zich boos maken op de scheidsrechter. Die legt het nu even uit. Strootman krijgt een... Ja, regel 18. Hè. Dat is gewoon de regel. Laat een wedstrijd een wedstrijd worden. 17 regels zijn en belangrijk, maar regel 18 is de belangrijkste. Goed, die heeft hij goed toegepast. Vrije trap voor PSV. Zeven minuten nog in de eerste helft. Halverwege de helft van Feyenoord, zoals dat heet zo ongeveer midden voor het doel, is het Strootman. Die kijkt naar wie hij hem gaat spelen. Maar tafs in het strafschopgebied. Marcelo is er natuurlijk ook. Die lange centrale verdediger die goed kan koppen. Dan is de bal terechtgekomen bij Labiat. Labiat op zijn eigen plek, op de plek van rechtsbuiten Speelt hem dan naar Strootman. Strootman naar Hutchinson. Strootman dan naar Marcelo. Marcelo weer naar Strootman. Hij is de man die de lijnen moet uitzetten. Dan een dieptepaasje op de mee opgekomen. Hutchinson, maar dat mislukt. Want de bal gaat over de achterlijn. En Erwin Mulder mag zijn zoveelste doeltrap gaan nemen. Namens Feyenoord. Dat vorige week dus thuis zo teleurstelde tegen RKC. Door 1-1 te spelen en Guidetti kwijt te raken. Maar daar hebben we het vanmiddag niet meer over. Mulder is ijskoud. Laat ja, het boelgeroep van de psv fans over zich heen gaan. Overigens was Mulder niet de doelman. Vorig jaar bij de 10-0 die PSV toen speelde tegen Feyenoord. Toen was het Rob van Dijk de arme man in het doel die tien keer werd gepasseerd. Maar er zijn een aantal kwelgeesten van PSV toen er niet meer bij. Reis drie keer doet Jacques twee keer en Engelaar nog altijd geblesseerd. Dus uh, dat is niet aan de orde. Benaderen het einde van de eerste helft. Een minuut of zes nog. Wijnaldum eventjes breed naar Bouwma. Bouwma verslikt zich dan en dan kan Bakal weg en die speelt de bal dan naar Fernandes. Fernandes zit snel, de strafstof in. Speelt dan Marcello uit, dat wil hij maar Marcello... Ja, die verdedigt uitstekend en Fernandes struikelt over zijn eigen benen. Dit was de grote mogelijkheid voor Feyenoord om in de omschakeling naar het foutje van Bauma op voorsprong te komen. Maar het is uh, niet gebeurd en PSV herpakt zich met Wijnaldum. Die speelt de bal dan via Hutchinson naar uh, Strootman. Maar daar komt hij niet terecht, hij komt wel terecht bij Bakal. Bakal nu in duel met Bauma, speelt hem naar Cabral. Cabral op de rand van het strafgebied, met een paar schijnbewegingen. Probeert die bal voor zijn linker te krijgen om dan te schieten. Dat lukt hem niet. Bal gespeeld naar Bakal. Net buiten het strafgebied. Daar wordt hij verdedigd door Toyfon. En Doet dat ook weer niet al te best. Maar de bal komt wel terecht bij Labiat. Labiat dan. De lange bal richting Matavs. Die het luchtduel wel wint van Martins Indi. De bal ook binnenhoudt. Maar komt hij ook langs Martins Indi? Dat komt hij niet. Hij speelt hem terug naar Mulder. Die wordt opgejaagd daar door Labiat. Maar Mulder is ijskoud. Speelt de lange bal in de richting van Bakal. Bakal dan een kopballetje naar Mokoccio. Maar dan gaat de bal over de zijlijn en mag er ingegooid worden. Nee, er is gefloten voor een vrije trap en die neemt PSV. Met nog vijf minuten op de klok is er nog altijd dubbelblank hier. Maar nogmaals, het is een wonder. En jij ook nog vijf minuten, Bas? Nee, minder nog, Ik zou bijna zeggen gelukkig. Twee nog in de eerste helft. 0-0. Nog altijd ineens gedeeld balbezit voor Utrecht via Duplan. Die zich even in de as van het veld ophoudt nu. De bal verspeelt. Dan Brama naar de grond trekt. Daar wordt niet voor gefloten omdat Twente de bal heeft. En via Chatli. Die even van flank gewisseld is met John. En nu dus vanaf de linkerkant komt in balbezit. Die nadert het strafschopgebied, legt hem breed. Dat doet hij eigenlijk heel aardig. Maar daar rekenen van Twente niemand op. De bal gaat langs ver. Twente herovert de bal via Ola John wel snel. Dan kan Ola John aan de rechterzijde aan het werk. Ook Cornelissen komt weer. Maar die heeft nog weinig goeds laten zien. Cornelissen krijgt nu de bal mee. Cornelissen, nu moet je wel wat aardigs laten zien. Bal voor de goaldoelpunt. Het eerste goede wat Cornelissen doet. De bal afleveren bij de tweede paal. Bij Luc de Jong. Die hoeft hem alleen maar binnen te lopen. En zo staat Twente dan in de slotfase van de eerste helft tegen FC Utrecht. Toch met 1-0 voor. Um, je kan ook zeggen, Ola John doet veel goed. Want houd de rust om te kijken nadat hij even naar binnen is gedribbeld. Te wachten tot het gaatje valt voor de komende bek. Cornelissen die een zee van ruimte krijgt. Om uiteindelijk de bal voor het doel te spelen. En uh, daar is het doelpunt dan de 19e goal van dit seizoen van uh, Luc de Jong. Geen verrassing meer dat hij scoort. Zoals hier in Enschede zeggen, de vraag is altijd alleen nog maar wanneer. Nou ja, in de 44ste minuut. Dit keer tegen Utrecht. Het is 1-0 voor Twente. Van saai. Ja. Oh, sorry. Nee. Van saai met een goal oh, naar... Uh... Spectaculair zonder doelpunten, Event. Ja, wanneer is hier ook de handvraag. Het was zojuist weer El Amadi die eerst een paar minuten geleden een kans miste. En die nu met links overschoot. Dit was een veel moeilijkere mogelijkheid. Maar het was er wel eentje hoor. Dus uh, gaat het op en neer tussen PSV en Feyenoord. Met PSV nu in balbezit met drie minuten nog op de klok. De bal gespeeld in de richting van Mertens. Maar Mokotjo heeft zich aardig herpakt tegen de snelle Belg aan de linkerkant in de aanval bij PSV. En dan komt de bal terecht bij Schaken. Maar die verliest hem. Van Willems. En dan is het Strootman die de bal overneemt. Is het Wijnaldum die een loopactie maakt. Maar Strootman vindt die afstand te ver. Dat risico neemt hij niet. Dan krijgt Wijnaldum toch de bal. Wijnaldum nu halverwege de helft van Feyenoord speelt hem dan door naar Hutchinson. Die probeert terug te spelen naar Wijnaldum. Maar die begaat een overtreding tegen Jordi Klaasie. En dat heeft de scheidsrechter Liesveld gezien. En zo mag Feyenoord een vrije trap gaan nemen. En Mulder maakt zich daar niet al te druk om. Die doet dat rustig. Die heeft zoiets van... Uh... Ja, we willen wel op voorsprong komen. Natuurlijk willen we dat. Maar 0-0 in de rust in de kleedkamer. Met nog wat tactische aanwijzingen van Ronald Koeman. Die natuurlijk als trainer van Feyenoord een heel groot PSV verleden heeft. Die onder andere met PSV de Europa Cup 1 won in 1988. Maar nu is hij dus trainer van Feyenoord. En heeft... Het team uit Rotterdam-Zuid weer aardig op de rails gekregen dit seizoen. Zodat de hoop daar in Zuid, in de Kuip, zelfs is dat Feyenoord misschien nog wel mee kan doen om het kampioenschap. Maar dan zal het hier vanmiddag toch een eind over wel moeten gaan winnen, denk ik, als dat serieus wordt. Isaacson heeft de bal. Anderhalve minuut de klok nog. Misschien komt er een minuutje bij. Het is Marcelo. Die vrijheid heeft om iets geniaals te bedenken. Maar is de Braziliaan daartoe in staat. Hij speelt hem in ieder geval naar Toifonen. Die twee stapjes weg is van El Amadi. Die naar Mertens. En dan een hele goede interceptie van Klaas. Hier. Maar daar zit dan Toifonen weer tussen. Dit is een mogelijkheid hoor, voor Mertens. Mertens aan de zijkant. Ja, daar is hij. Ola, Toifonen. Ook vlak voor de rust. Net als in Enschede is daar de openingstreffer voor PSV. Het is een actie van Mertens aan de rechterkant. Die met de versnelling Martins in die de basis. Is. Dan staan de twee die hem in kunnen tikken. Strootman en Toivonen En het is de captain van PSV. Ola Toivonen die de 1-0 e op het bord zet. En dus heeft Erwin Mulder ongelijk gehad door uh, ja, lang te treuzelen. En misschien te denken, we bedenken nog wel iets aardigs in de rust. Om via die 0-0 op voorsprong te komen. zie ik de knuffel van Fred Rutten met zijn assistente Erik ten Hag. En Filip Koku. En is het stadion van PSV natuurlijk in opperste staat. Want PSV is op voorsprong gekomen. PSV dat zo wisselvallig is dit seizoen. Vorige week nog die 3-0 nederlaag in de Euroborg. En dan weer de overwinning op Trapsonspoor. En dus verder in de Europa League. Nu een aanval van Feyenoord. Onderschept door Marcello. En de bal weggetrapt door Hutchinson. Dus kijken wie daar dat duel wint. Dat is Klaasie, maar krijgt hij de bal ook bij een medespeler? Dat krijgt hij wel, maar die medespeler staat buitenspel. Dat is Cabral. En dus mag met één minuut extra tijd... ...mag PSV met die 1-0 voorsprong een vrije trap gaan nemen. Een indirecte vrije trap voor het buitenspel. En dat gaat doen Marcelo, de rechterman in het centrale verdedigingsblok. Een meter of twintig nog op eigen helft. Een lange bal in de richting van Matafs. Die wint het duel van Martins Indy. Maar verliest de bal, want de bal komt terecht bij Klaas. Die dacht hij althans even. Maar het is Wijnaldum Die de bal slim over de zijlijn laat lopen, omdat hij zelf mag gaan ingooien. En daarmee heeft hij niet al te veel haast, want hij denkt ja, nou oké, okay, dat kan Hutchinson bijvoorbeeld ook. En hij geeft de bal dus aan Hutchinson de gelegenheid rechtsback de Canadees, het mannetje van alles. Die Manolev dus daar op rechtsback vervangt. En het aardig doet tot nu toe, want Cabral is er maar een paar keer dreigend langs te komen. Dan de bal gespeeld naar Willems. Willems op de helft van Feyenoord. En dan fluit Richard Liesveld. De dus scheidsrechter af eraf na exact 46 minuten. En kennen we een voorsprong van PSV. Twee minuten geleden opende Ola Toivonen de stand. En het is 1-0 voor PSV tegen Feyenoord. De rust tussen Eindhoven. 1-0 PSV Feyenoord. 1-0 rust bij Twente Utrecht. Luc de Jong dus ook vlak voor rust. Dus de koplopers doen uiteindelijk wat ze moeten doen. Eerder op de middag Excelsior Ajax was afgelopen. 1-4. En straks nog Az Herenveen. En dat gaat om half vijf beginnen en in het buitenland. Arsenal Tottenham 2-2 vlak voor rust. Uh, 0-2 uh, heb ik verteld. Strafschop Adebayor. 1-2 Sanja. En 2-2 van Persie. En bij Norwich tegen uh, Manchester United is het nog steeds 0-1. from you. met de eeuwenoude wijsheid. Some girls will, some girls won't. Gio Lippens, we gaan het hebben over wielrennen. Kuurne, Brussel, Kuurne. Ik zou een prachtig verhaal kunnen ophangen over een kopgroep. Een hele nieuwe kopgroep, een sterke kopgroep. Van 23 man, want de oude kopgroep is opgeslokt door die groep van 18 man. Met daarbij Tom Bonen, met drie man van Rabo erbij: Wijnands, Bol en Van Winden. Met Van Summer en Farrow voor Garmin. Met Fletcher en Heemen voor Sky. Balan voor BMC. Dan twee mannen van vakantie, Wouter Moll en Chris Boekmans. We hebben Degen Kolp, de man van het One Team for Eye project, het voormalige Skill. En Dat zijn zo'n beetje de grote namen in de kopgroep. Maar ja, ze worden zo meteen ingelopen weer door het peloton. Want de samenwerking daar vooraan is niet optimaal. De ploegbelangen zijn groot. We zien met name dat de ploeg van Sky, de ploeg van Fletcher en Heman... dat die beiden niet meedraaien. Want die weten natuurlijk allemaal dat zij hun sprinter daarachter hebben zitten. Mark Cavendish, ook nog in gezelschap trouwens van Christopher Sutton... de winnaar van vorig jaar. We weten dat Lotto kop rijdt van dat achtervolgende peloton. Grijpel daar met zijn brede kop. Zien we daar vrij vooraan zitten. Van Soleil heeft meegedraaid. Want ook die geloven niet in Wouter Mol en Chris Boekmans. Die willen hun sprinters Romain, Feyu en Kenny van Hummel in stelling gaan brengen. En dat betekent dat het peloton dichter en dichter bij die kopgroep komt. En dat het verschil te verwaarlozen is. 17 seconden nog maar slechts. 54 kilometer nog te rijden. En ik denk haast dat zo meteen alles gaat samensmelten. En die haat over de 60 meter hoorde onder andere is staan klaar, terwijl de dames dat al uh, hebben gedaan uh, eerder. En Sharona Bakker, die ook naar het WK Indoor al ging, sowieso. Met 8-13 Nederlands kampioenen werd en nu dan de 60 meter hoorde voor de mannen. Met als uh, toch wel grote favoriet Marcel van der Westen. Geen Gregorische dok uh, geschorst. Mag pas in juni weer gaan lopen en wil dan heel snel de limiet voor de Olympische Spelen gaan halen. Zal niet makkelijk worden. Valse uh, valse start, twee keer schieten. Dat betekent dat er iemand uitgaat, want je mag... Uh, uh, uh, geen valse start maken. Degene die je maakt is dan gedisqualificeerd. Dat zullen we zo dadelijk gaan weten. Geen kreker is het ook dus uh, in deze race. Maar hopelijk wel in uh, uh, Londen bij de Olympische Spelen. Thijs Groen won de 3000 meter bij de mannen. De 60 hoorde dus door uh, Sharona Bakker gewonnen. Heel groot talent. 8-13. En uh, dat is een uh, hele goede tijd. Met andere woorden. De atletiek. Daar gaat het goed mee. Want we zien veel jonge talenten. En hele aardige prestaties. Alle heren gaan terug voor de 60 meter hoorde En dat uh, kan wel duren En baan 6 eruit, nou, dat betekent Marcel van der Westen. Die, ja, die, die doet niet meer mee. Dat is een hele korte race voor hem geworden. Marcel van der Westen, ooit nog zilver op het EK in Birmingham een aantal jaar geleden. Is uitgeschakeld en doet niet meer mee. We hebben over Excelsior Ajax eerder deze middag eindigt in 1-4. Zou je denken is een normale uitslag, maar zo normaal ging het allemaal niet. 0-1 usbilis en toen miste de Graaf een strafschop voor Excelsior. 0-2 de Jong op slag van rust, maar na rust had Excelsior een tijd lang het beste van het spel. Kwam via Matthijs op 1-2 drong aan, maar uiteindelijk de Jong en Vertongen bepaalde de eindstand dus op 4-1. Ajax won dus als eerste van die top 6 vanmiddag, zit nu lekker naar de radio te luisteren. En Ronald van der Geer praat erover met de trainer van Ajax, Frank de Boer.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 ja, in het gekomen eerlijk gezegd, hebben we eigenlijk professioneel die wedstrijd uitgesproken. voor de eerste helft ook nog kanttekeningen op? Nou ja, er zijn altijd momenten dat je, dat je slecht staat ofzo bijvoorbeeld. Maar het heeft ook met het veld te maken. Ik denk zeg maar twee keer met Ricardo Verijn. In eerste instantie denk je dat hij twee keer dat hij, uh, ja, heel uh, ver over de zijlijn gaat. Maar door het kunstgras en door de rubber op het veld blijft hij gewoon dan opeens uh, stilstaan, die bal. Nou, daar uh, had hij denk ik niet op gerekend. Nou, dan, daarna ja, gaat hij er verkeerd in en dan krijg je een uh, penalty tegen. En bijna nog een penalty waar je duels verliest op het uh, middenveld. Nou, dat waren momenten dat, uh, dat het beter kon. Dat ik, daar uh, ben ik met je eens. En aanvallend? Ja, aanvallend. We hebben gewoon ons ding gedaan. En het blijft gewoon heel lastig uh, op dit veld uh, om. Ja, de juiste snelheid mee te geven of een bal eroverheen blijft opeens uh, recht omhoog stuiteren. Nou, dat ben je niet gewend. Maar ik moet zeggen, we hebben genoeg uh, aanvallende intenties gehad vandaag. En prettig, hè? Want het is altijd maar weer de vraag hoe je uit zo'n wedstrijd tegen Manchester United komt. Ja, zeker. En uh, de eerste helft vond ik al dat we gaandeweg al steeds beter uh, positiespel gingen zoeken. En er was eigenlijk steeds een middenvelder vrij. En of, of een centrale verdediger die kon inschakelen. In nou, dan kom je op 2-0. En ja, toen hebben we het even, zeg maar na, in de tweede helft na 10 minuten hebben we het moeilijk gehad. Nou, Kennedy twee keer fantastische reddingen. Ook op die penalty natuurlijk de eerste keer dat hij hem houdt. En daarna nog een fantastische redding. En daarna hebben we ik, het heft in handen genomen na de 2-1. En uiteindelijk denk ik terecht gewonnen. Frank de Boer dus, uiteindelijk terecht gewonnen vond hij toch. Een paar dagen geleden verbaasde Johan Cruijff, u weet wel, die andere van Ajax, de voetbalwereld met het nieuws dat hij adviseur wordt bij de Mexicaanse club Chivas in Guadalajara. De club heeft al dertien wedstrijden op een rij niet gewonnen en alle hoop is nu natuurlijk gevestigd op Cruijff. Gisteravond werd de Nederlander gepresenteerd en bij die presentatie waren duizenden fanatieke fans aanwezig. Cruijff is niet verbaasd over het enthousiaste onthaal en over de hoge verwachtingen.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 Joon Cruijff niet zo'n warm hart toedragen in Amsterdam van... ja, dan gaat hij zijn aandacht weer ergens anders inleggen. Ik had toch ook niet in Nederland gewonnen, ik ga hier ook niet wonen. Leiding geven is niet iemand vertellen wat hij doen moet. Leiding geven wil zeggen dat je het maximale uit mensen haalt... die die kwaliteit hebben. Dat is leiding geven. Wordt hier wel geluisterd? Hier is één eigenaar die zegt, nou, ik wil het sowieso. Geen ledenraden, geen uh, aandeelhouders? Dat, dat, dat heb je allemaal niet. Je hebt natuurlijk te maken met de echte eigenaren van de club. En dat zijn dus de, de, de, de supporters. De supporters zijn de echte eigenaren, vind ik. Want zoals de supporters zijn... en zoals zij willen er gevoetbald wordt, wordt er gevoetbald. Mijn taak is een beetje de bovenkant kijken wat er allemaal gebeurt. En wat zal ik hier zijn? Twee keer... Misschien de derde keer twee weken. Maar dat is ook... Mag, uh, uh, dus zal mij persoonlijk gaat het niet zoveel kosten. We spelen in ieder geval in het rood-wit. Dat is ook weer een voordeel. <laughs> Johan Cruijff legde het uit aan ons en aan Jeroen Stekelenburg. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is net half vier geweest. Hier zijn de hoofdpunten met Dick daar.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 Oud-VVD-minister Dekker vindt dat de hypotheekrenteaftrek moet worden aangepast. Volgens haar is het noodzakelijk om stapsgewijs iets aan die aftrek te doen, zei Dekker vanmiddag in een tv-programma Buitenhof. De voormalig minister van Volkshuisvesting steunt de voorstellen van 22 economen die ook vinden dat de komende jaren de aftrek langzaam moet worden afgebouwd. En Nelson Mandela heeft het ziekenhuis verlaten na een kleine ingreep. Gisteren werd de 93-jarige opgenomen met buikklachten. Woordvoerders van de voormalige Zuid-Afrikaanse president zeggen dat Mandela de behandeling goed heeft doorstaan. En dat waren de hoofdpunten. Sport Radio NOS, op NOS Radio, de nou, Appeldoorn en die Houtkamp, 60 meter horde afgelopen inmiddels. Ja, ja, dat duurt niet zo lang. 7 seconden, 86 rondes in ieder geval voor de winnaar. En dat was niet uh, Marcel van der Westen, want die uh, werd eruit geschoten omdat hij te snel startte. Uh, Pellerietveld is de winnaar. We krijgen nog een paar mooie nummers. Onder andere, wat het nummer dat nu klaar staat, de 800 meter bij de Mannen. Met uh, Niels Pennekamp uit uh, Hoofddorp, tenminste, daar loopt hij bij de prachtige vereniging AV Haarlemmermeer. Die uh, is de grote favoriet. Het zou voor het eerst zijn dat deze mooie club een uh, Nederlands kampioen voortbrengt bij de uh, senioren. Uh, we gaan ook nog de 1500 bij de vrouwen zien. En de 60 meter mannen en vrouwen. En ook op dit moment bezig. En het is altijd weer leuk om te zien dat zij meedoet Jolande Keizer. Nu bij het kogel stoten bij de vrouwen. Zij zal het uh, zeker het onderspit moeten delven tegen bijvoorbeeld Melissa Boekelman. Die wedstrijd is halverwege. We gaan kijken naar de 800 meter bij de mannen. Met Niels Pennenkamp. En wij gaan uh, weer voetballen. Want de bal rolt weer inmiddels in Enschede. Twente-Utrecht. Het zal Twente toch wel wat moeten hebben gegeven Bas. Die uh, zei het wat later voorsprong. Ja en ook het feit dat Twente in de laatste zeg maar, 10, 15 minuten van de eerste helft. Toch in ieder geval wat mogelijkheden heeft gekregen. Na een ongelooflijk saai eerste half uur. ...is de goalsfest in ieder geval weer wat wakker geschud. Nou ja, de tweede helft begonnen. 1-0, dus voor Twente de goal van Luc de Jong. Vlak voor rust gemaakt op aangeven van Cornelis. Er is bij Utrecht gewisseld. Mike van der Hoorn in het elftal gekomen voor Jan Buitens. Van der Hoorn, jonge verdediger, 19 jaar pas. En moet daar dan nu achterin proberen om te zorgen dat er niet te veel van Twente meer doorheen lopen. Balbezit voor Utrecht, Mortenson, paast. Aan de rechterkant wil Assarela wel het gat induiken voor zover er al een gat is. Heeft hij bovendien Brahma, zoals eigenlijk de hele wedstrijd al in zijn rug... Brama tikt de bal weg over de zijlijn, ingooi voor Utrecht die is inmiddels genomen, ligt dan aan de voeten van van de Hoor. die hem meegeeft nu aan Schut, die aan de linkerkant centraal achterin is gaan spelen, en Schut die nu opent met een diepe bal. Meestal is dat de Moesje die de bal controleert, die wordt nu besprongen door Douglas. Ja, die kopt wel de bal weg, dat wilde nu ook als scheidsrechter van Hulden wel uitleggen. Maar op 25 meter van de goal komt er echt een vrije schop voor Utrecht, omdat Douglas eerst een tegenstander een duw in de rug geeft. De Moesje voelt het denk ik al aankomen voordat het gebeurd is, want weet dat Douglas er is, weet dat hij komt. Buigt een heel klein beetje voorover, dan lig je automatisch. Maar de vrije schop volkomen terecht toegekend. Nou weet iedereen bij Utrecht dat Snijder dan de man is die de bal mag klaarleggen. Kali staat daar ook bij, maar Snijder heeft de bal klaargelegd. Recht voor het doel. Zes man in de muur, die staan zeg maar op de rand van het strafselgebied. Worden daar denk ik door Van Hulten nog een metertje ingeduwd. Dus de afstand een meter of 25. En Snijder die mag gaan kijken of hij dat kan. Michailov wacht af. De muur van Twente smokkelt weer een decimeter of 2-3 naar voren. Snijder wacht op het fluitje. Dat komt nu. En Snijder schiet. En Snijder schiet de bal wel langs de muur. Maar in de handen van de keeper. Er zat niet heel veel snelheid aan de bal. Er zat niet veel hoogte aan de bal ook. Draait wel om de muur. Naar de verre hoek, de rechter voor keeper Michailov. Maar die hoeft eigenlijk alleen maar twee pasjes te doen om daar de bal rustig te kunnen opvangen. Michailov brengt de bal weer in het spel. Doet dat met een lange trap in de richting van Luc de Jong. En zo uh, is de wedstrijd weer in gang gezet. Utrecht uh, met een ongelukkige nu naar De keeper die we in de eerste helft van een paar keer hebben gezien met uh, onhandige paniekerige uittrappen. Als daar ballen zijn richting op komen op deze manier. Nu komt de bal van Van der Hoorn ook nog weer een stuit. En omdat het in de eerste helft een aantal keren bijna misging, dacht de Jong ik loop wel door. Fernandes trapt en trapt de bal dan inderdaad toch weer over de zijlijn. Maar dan wordt er daarvoor nog even een overtreding gemaakt door Twente. 47 minuten en 30 seconden op de klok. Twente via Luc de Jong, de goal van de vlak voor de rust, op een 1-0 voorsprong tegen Utrecht. Start van de tweede helft in Eindhoven, even te Napel. Ja, en hier hetzelfde verhaal. PSV op voorsprong door die goal vlak voor rust van Ola Toivonen. Ze staan klaar. Feyenoord mag gaan aftrappen voor de tweede helft en Liesveld heeft het signaal op zijn fluitje en de bal is terechtgekomen via Klaasie bij Ron Vlaar. En eens kijken of Feyenoord wat kan gaan doen aan die achterstand. Feyenoord dat in de eerste helft goed meespeelde met PSV en ook zijn kans heeft gehad hoor met de twee keer El Amadi en zeker die kans van Fernandes. En dan denk je toch aan Guidetti die hem waarschijnlijk wel had gemaakt. Cabral dan met een voorzet en die wordt verdedigd door Hutchinson en zo houdt Feyenoord dus de bal. Ja, Guidetti is er dus gewoon niet. Daar was Ronald Koeman voor de wedstrijd heel nuchter in. Die hebben we niet. Daar hebben we het verder ook niet meer over. Nu moet Moeten deze jongens het gaan doen. En bij deze jongens hoort ook Nelon. De jongen linksachter die mag gaan ingooien in de buurt van de vlag. Die gooit de bal in het strafschopgebied in de richting van Fernandes. Die wordt uitverdedigd door Hutchinson. En dan uh, kan Feyenoord misschien weg met Wijnaldum. Nee hoor, het is Vlaar die met een goede lichaamsbeweging... Feyenoord weer in de aanval brengt. De bal gespeeld helemaal naar de andere kant van het veld, naar Ruben Schaken. Maar die heeft wat moeite de bal onder controle te houden. Dat lukt hem nu toch. Speelt hem terug dan naar Mokotjo. Die naar Klaasie, allemaal op de helft van PSV. Ingespeeld op El Amadi. Weer terug naar Klaasie. En dan is het Martins Indi die inschuift. Dan denkt Tafs nou moet ik mee verdedigen. Dat heb ik zo geleerd, dat doet hij ook. En dus is een dieptebal niet mogelijk, maar wel een balletje breed. En dat balletje breed komt terecht bij Cabral. Cabral verliest de duel van Hutchinson. Feyenoord mag gaan ingooien. De stand is nog altijd. 1-0 voor PSV. Weer fietsen, Gio Lippens, Brussel, kuurne. Nee, kuurne Brussel, kuurne, Anders dan fiets je helemaal verkeerd. Nee, kon, dan kom je wel, wel als aan, aan maar een, maar in, in, Oekraïn, ja dan, dan zit je of... helemaal eenzaam aan de finish ja. in Brussel. en ja, ze, komen er, weet je, ze komen er nog niet eens echt in de buurt, hoor want het is net als uh, Parijs-Roubaix. Nou, de renners zien Parijs absoluut niet, want ze vertrekken in Compiègne... en rijden dan naar Roubaix. Maar we hadden een uh, prachtig duo aan de leiding. Inmiddels is het een trio, maar het is veel te mooi om de namen van dat duo even te noemen. Bol en Mol, twee Nederlanders. <tie> Jetsen Bol en... Wouter Mol, uh, Jetsen Bol van Rabobank. Jong ventje nog, een uh, lefgoosertje. En Wouter Mol toch ook alweer een wat geroutineerde man van uh, Van Soleil. Maar die hebben gezelschap gekregen van Nico Eekhout. En nu zie ik ineens weer vanuit dat uh, samengesmolten peloton. Want die afhankelijke kopgroep is weer ingelopen. Nu zie ik toch ook alweer een paar mannetjes uh, aansluiten. Zodat die twee Nederlanders gezelschap hebben gekregen. Hé, hey, Sylvain Chavanel zit er ook bij. De Franse kampioen. De man die een paar jaar geleden zo'n uh, mooie uh, zegenreeks uh, aan elkaar reegt. In de Tour de France die toen twee etappes won. Die zit er ook bij. Maar ik denk niet dat ze echt ruimte gaan krijgen van het peloton. Hoor. We hebben zojuist Waregem gepasseerd. Gaan dan op weg naar Curne voor die plaatselijke omlopen. Er is nog 43 kilometers te rijden. En eigenlijk de sprinters ze zitten in een zetel. Ik zag net Mark Cavendish vooraan in het peloton zitten. Hij is goed door die heuvelzone heen gekomen. De Nokereberg hebben we inmiddels gehad. Dat betekent dat we geen hellingen meer gaan krijgen. En dat het alleen nog maar vlak is in die laatste 43 kilometer van de Kuurne, Brussel, Kuurne. Cavendish zit er dus goed bij. Die andere sprinters, je weet het nooit. Kruipel heeft wat krachten verspeeld. Want hij probeerde weg te sprinten achter Cavendish aan. Bone heeft natuurlijk in de kopgroep gezeten. Maar ja, de anderen zitten er ook nog. Ferrar zat ook in die kopgroep. Heeft het misschien ook iets te veel met zijn krachten gesmeten. We gaan het straks allemaal zien wat er gaat gebeuren in die sprint tussen Mark Cavendish en de rest. Ook in de tweede helft de ene kans naar de andere, event. Twee mogelijkheden voor Feyenoord. Een heel goed schot van Fernandes. Knap uit het doel gebokst door Isaacson. En een kans, een, een goede kans voor Bakal, Die juist zo graag in zijn eindhoven tegen PSV wil scoren. Maar de middenvelder van Feyenoord schoot over het doel. En zo is het Feyenoord dat de toon zet bij het begin van de tweede helft. Met nog altijd dus die voorsprong van 1-0 voor PSV. PSV dat nu weg kan als het maar tafs lukt om die bal binnen te houden. Dat lukt hem niet. En dus mag Feyenoord halverwege de eigen helft aan de linkerkant gaan ingooien. En dat doet Nederland de linksachter. Hij maakt niet al te veel aanstalten om dat heel snel te doen. Nu doet hij het wel. Hij gooit de bal in de richting van Bakal. Die verliest het luchtduel van Strootman. En dan komt de bal terecht bij Wijnaldum. Wijnaldum speelt hem dan in de richting van zijn rechter Spitslaar Beat. Dat is niet gelukt. En dan is de bal inmiddels alweer op de helft van PSV terechtgekomen. In de richting gespeeld van Schaken. Schaken die dueleert met de jonge Willem. Schaken die snel is... En Willems die kort dekt. En Willems die nu hulp krijgt van Dries Mettens. En dan geeft Liesveld de vrije trap aan PSV. Omdat Schaken met zijn hand de bal beroert. En dat mag nog één keer niet. Dan is PSV weg met Toyvon. En de man dus van de enige goal. Goed verdedigd door Ron Vlaar. Met een paar schijnbewegingen speelt hij de bal nu naar de linkerkant. Naar Cabral. Die meer dat duel zou moeten opzoeken met Hutchinson. Want Cabral is snel. Dit is een hele slechte voorzet. Wij noemden dat vroeger bij het straatvoetbal zelfs één achterzet. De bal... Wappert en waait en zwaait achter het doel van Isaacson. En dus mag Isaacson nu een doeltrap gaan nemen. Cabral die zou dus meer dat duel moeten opzoeken met Hutchinson. Want hij moet gebruik maken van zijn snelheid en zijn schijnbewegingen. Want die Hutchinson is natuurlijk geen echte rechtsachter. Dat is meer een middenvelder. Maar hij houdt zich uitstekend staande de Canadees. Isaacson trapt de bal dan in de richting van Matafs. En die wint dan ook wel het kopduel van de kleine Klaasie. Maar dat doet hij niet volgens de spelregels. En dus krijgt Feyenoord een vrije trap op de eigen helft. Dat zal gaan doen waarschijnlijk Martins Indy... want het is zijn plek, inderdaad, links centraal in de verdediging Martins Indi, die dus de concurrentiestrijd met Stefan de Vrij voorlopig heeft gewonnen. De Vrij die op de bank zit, die vorige week inviel als rechtsachter... maar daar vindt Koeman hem voor de wedstrijd van vandaag toch niet geschikt genoeg voor... omdat hij minder wendbaar is dan Mokotjo. Dan is die vrije trap genomen, verdedigd door Marcello, afgejaagd door Fernandes... En Fernandes in balbezit, speelt de bal dan naar Cabral. Schijst het er pas de regel toe. Cabral duelleert met Labiat. Labiat raakt de bal het laatst, gaat over de zijlijn. Ingooi voor PSV. Een meter of 15 van de cornervlag af. Is het aan de linkerkant? Nelom die die ingooi gaat nemen. Die zou hem kunnen gaan gooien naar Fernandes. Die... Ja, lang is, sterk is in de lucht, maar dat is Marcello natuurlijk ook. En verdedigend koppen is makkelijker dan aanvallend kop. En dus wint Marcello inderdaad dat luchtduel. Komt de bal nu terecht bij Klaasie. Klaasie opgejaagd door Wijnaldum. En dan is er een misverstand tussen Klaasie en Martins Indi. Dat loopt goed af voor Feyenoord. En is het Cabral die in duel is met Hutchinson. Die dat duel ook wint. Die nu de voorzet kan gaan geven, maar dat is geen goede voorzet. En dat is nou nog de jeugdige onbezonnenheid van zo'n speler als Cabral. Hier had hij de mogelijkheid om een van zijn spelers in stelling te brengen. Maar dan komt er een hele harde, lange voorzet die over de zijlijn gaat. En dan mag PSV, dat dus met 1-0 leidt tegen Feyenoord... bij de korte vlag, een ingooi gaan nemen. En dat doet Willems. Gaan we weer eens even bij Twente Utrecht kijken, Bas. Twente op jacht naar de tweede. Ja, John schiet vanaf 20 meter. In de korte hoek wordt Fernandes bijna verrast. En zo krijgt Twente er nog een hoekschot mee. Omdat Fernandes die bal denk ik gewoon klem had kunnen pakken... Maar... Ik denk dat die bal net voor hem een heel klein beetje opstuitert. Daardoor heeft hij de moeite mee. En de hoekschop zal voor Twente als een soort klein cadeautje voelen. In een uh, fase, tien minuten na rust, waarin Twente wel de bal heeft. Maar dus nu voor het eerst serieus weer gevaarlijk geworden is. Een hoekschop, daarmee kan dat altijd zoeken naar koppers. Die worden wel gevonden, maar die horen bij de tegenpartij. Duplan komt de bal weer weg. Dan moet John die de hoekschop nam opnieuw de bal voorslingeren. Dat doet hij maar in de handen van de keeper van FC Utrecht. Dit keer Roberto Fernandez, de man uit Paraguay. En zo kan Utrecht weer gaan opbouwen. Twente blijft het toch, vind ik, vooral moeilijk met zichzelf hebben. Het komt niet heel erg in het spel. Dat heeft ook te maken met dat de beide backs van Twente... op wie toch een deel van het spel van de ploeg uit Enschede is afgestemd... erg slecht zijn. Cornelis en Rosales verspelen meer ballen dan dat ze er iets aardigs mee doen. Dat ik ongelijk heb mag Rosales nu aan de bal laten zien. Vanaf de linkerkant. Hij mag heel ver komen. Mag heel ver komen. Draait naar binnen. De handen omhoog. Wat nu nog? Meegegeven aan Chadli. Dat ziet er dan aardig uit. Chatli, voorzet. En de onderschepping van Van der Hoorn. Die de bal uitverdedigt. Maar ook zwak omdat hij te veel tijd nodig heeft. En zo krijgt Twente de bal snel weer terug. En kan de aanval voortduren met Willem Jansen aan de bal. Die hem even teruglegt nu op Rosales. Rosales Brahma. Een van de weinigen bij Twente die het in, vandaag in staat is om de bal met één keer raken snel te laten gaan. Ver, 25 meter voor het doel, dreigt met een schot. John krijgt dan de bal aangespeeld en verleent hem naar de rechterkant. Daar is Cornelissen. Cornelissen voorzet, weer te laag. Wordt doorgekopt door John. Die claimt dan dat die bal via de hand van een van de Utrecht spelers het stafgebied weer uitgaat. Maar zou dat al hens zijn geweest, dan denk ik dat de verdediging kwestie er helemaal niets aan heeft kunnen doen. Van Hulten wil er ook niet voor fluiten. Ook dan gaat de bal over de zijlijn. En als Twente dan heel snel gooit, blijkt dat het Utrecht is dat mag gooien. Nou ja, zo'n wedstrijd een beetje. Er zit niet altijd leiding in. Twente is over de hele linie genomen wel wat sterker. Twente staat ook voor met 1-0. Dat is op basis van de mogelijkheden ook wel terecht. Want Twente kreeg 3-4-aardige kansen En Utrecht eigenlijk niet één. Maar nee, het is niet om over naar huis te schrijven. in gedeen voorlopig 1-0. De goal van Luc de Jong. Atiek in Apeldoorn in de uitkamp. Heel hoog Mineur, want hij won niet. Niels Pennekamp. Tijmen Kuppers is de zeer verrassende kampioen op de 800 meter. En een hele goede tijd. 1,48-71. dat is maar 17. De boven de limiet zijn persoonlijk record was 1'53. Dus daar loopt hij zo even 5 seconden van af. Dat is knap. Hij wordt dus kampioen op de 800 meter. Op dit moment de 1500 meter aan de gang met een hele duidelijke favoriet. Dat is Marije Terra. En daarna nog de twee vlakke slimnummers. 60 meter bij de vrouwen en bij de mannen. PSV, Feyenoord, Evert. Ik dacht even je gaat roepen dat er wat gebeurt. Ja, het was bijna 2-0 en nu is er een opstootje in het doelgebied van PSV. Daar is Marcello, die redelijk over de rooie is. Die wordt nu door Kees van der Linden, de fysiotherapeut van PSV, wordt hij tot kan. Er wordt een kopstoot uitgedeeld, lijkt het mij. Door Marcello of door Fernandes. Die twee gaan naar de grond. En Schijssel van Liesveld, wat heeft hij gezien? Die houdt zich rustig. Terwijl ik nog moet beschrijven dat PSV via Mertens een geweldige kans kreeg. Maar de hand van Dolman Mulder en de paal voorkwam. En wat gebeurt er nu? Fernandes... ...gaat hij rood krijgen. Die uh, gaat nu verhaal halen bij de scheidsrechter. ...of blijft het bij een gele kaart. Hij krijgt een gele kaart, Fernandes. In ieder geval is dit het bekende opstootje... Wat, ja, ...wat eigenlijk onvermijdelijk is bij dit soort wedstrijden... ...waarbij de spanning zo oploopt. Fernandes die in de eerste helft een, een dikke kans uh, verprutste. De jonge spits, die speelt voor Guidetti... ...die dus uh, door een schorsing op de tribune zit... ...te midden van de Feyenoord-fansagel zojuist. En ik kijk nog een keer naar dat moment... Ja, wie deelt nou de kopstoot uit? Het lijkt me alsof Fernandes de eerste is die, die zijn hoofd richting dat van Marcelo brengt. Maar goed, de scheidsrechter en de assistenten hebben niet echt goed kunnen waarnemen wat er nou precies aan de hand is. En dus blijft het bij een vrije trap voor PSV en een gele kaart. Nee, het wordt een ingooi voor Feyenoord. Een gele kaart dus voor Fernandes. Ja, de scheidsrechter had ook beide spelers met rood kunnen wegsturen. Dat heeft hij dus niet gedaan. Toij roept nog wel steeds tegen Liesveld. Waarom heb je niet een rode kaart even anders uitgedeeld? Maar dan had hij de Marcelo denk ik ook mee moeten geven. Goed. Ik hoop dat de gemoederen weer bedaard zijn. Na nou, 56 minuten bij 1-0. De ingooi van Feyenoord. Weggetoopt uit het strafdopgebied door Strootman. Verder geraan door Labiat. Maar Feyenoord komt terug met Bacal. En dan is PSV misschien weg. Maar heeft Martins Indi die de fout maakte... waardoor uh, uh, PSV een paar minuten geleden dus die vette kans kreeg van, uh, van Dries Mettens... heeft Martins Indi de bal in zijn bezit gekregen. Heeft hem gespeeld naar El Amadi. Dat is de man die meestal voor wat rust zorgt in het spel van Feyenoord. Dat door uh, de vele jonge spelers af en toe nog wat druister, wat onbezonnen is. En uh, wat dat betreft heeft PSV natuurlijk meer routine in het de welk van. Martins Indi. kopt de bal nu weg, kopt hem naar uh, Cabral. Cabral, die aardige duels uitvecht met Hutchinson, maar ik heb bewondering voor de Canadees, omdat hij op een moeilijke positie staat en zich redelijk staande houdt tegen die handige Cabral. Maar afstand wordt neergelegd door Martin Zindi, Nevens in het van de Liesveld, die laat het doorgaan. En dan een mogelijkheid voor Feyenoord, en dan is er een, ja, een, een, een beetje kortsluiting tussen Willems en Isaacson, en blijft de jonge Willems geblesseerd in het strafgebied liggen. En eens kijken of Feyenoord dan de bal buiten de lijnen speelt, uit sportiviteit, dat doet het dus niet. Willems ligt in wat moet je nou? Een scheidsrechter ja, die kijkt naar Willems en die denkt: die spelers de bal niet buiten spelen, ik fluit ook niet. En dan gaat de bal inderdaad buiten het spel. En gaat het in de richting van Willems. En uh, wordt de verzorger toegestaan om in het veld te komen. En leidt PSV na 57 minuten en 30 seconden met 1-0 tegen Feyenoord. In Engeland heeft Arsenal met 2-0 achter gestaan, maar ze staan inmiddels met 3-2 voor. Boseki Tsjech scoorde de derde. Bas Tiegelen bij Twente Utrecht. Tretten wordt wat beter. Tretten wordt wat gevaarlijker ook. en krijgt de wedstrijd langzaam maar zeker onder controle. Na een uur het staat met 1-0 voor. Bovendien zo even een mooie aanval met hoofdrollen voor Chadli en de Jong. De bal uiteindelijk naar de zijkant. Chatli loopt door naar het centrum. Er komt een voorzet. En die krijgt Chatli echt op zijn hak. En die dacht, nou ja, dat kan ik wel, dat kon hij ook wel. Maar de bal recht in de handen van doelman Fernandes. Dat zou een weergeloos doelpunt zijn geweest, maar hij ging er dus niet in. Twente tikt de bal rustig rond. Utrecht moet verder en verder terug, komt er nauwelijks nog uit. De diepe bal op Willem Jansen. die wil doorloopt en zijn duim omhoog steekt naar Brahma die de paas verstuurde. Maar de bal is uiteindelijk te hard en rolt al door in de handen van Fernandes. Maar Utrecht is nauwelijks nog gevaarlijk geweest. Eén keer in de afgelopen 5-6 minuten dat de ploeg ontsnapte met een diepe bal op Assare, die in duel met Douglas ging liggen. En Bengtson was daar ook nog bij, schijzer van Hilton trapte er niet in. En niet uh, doorspelen. Een onvervalste schwalbe op 25 meter van het doel. Als je dat al moet doen, dat zegt eigenlijk wel dat je niet. Het gevoel mee hebt dat je prettig in de wedstrijd zit. Kortom, Utrecht zal wat moeten verzinnen. De kogel, Takagi lopen warm. Wellicht dat dat het elftal nog een impuls kan geven. Maar voorlopig moet Utrecht toezien dat uh, het eigenlijk niet zoveel meer te vertellen heeft in de tweede helft tegen Twente. Duplan aan de bal. Snijder wil de bal. Het gebeurt 10 meter over de middenlijn. Snijder geeft in één keer een diepe paas. In de hoop dan maar dat Bulthuis doorgelopen is. De linksback. Nou dat is hij wel. Maar de paas is gewoon niet goed. En gaat weer bij Twente over de achterlijn. Ook de supporters van Utrecht zijn wat stilletjes geworden. In een fase in de eerste helft hebben we ze uitbundig gehoord. Maar dat is nu ook afgelopen. Ook voelen dat hun ploeg wat in de verdrukking gekomen is in Enschede. Als Michailov de doeltrap neemt en dat doet naar de linkerkant van het veld... die wacht af, wacht af, wacht af, wacht af... ...en ziet dan de bal langs zich heen zijsen. Kan daar niet meer bij komen. Van de Marel ook niet. Utrecht gooit. Het gebeurt allemaal na dik een uur, 62 minuten. Twente leidt met 1-0 in Enschede. We gaan weer fietsen. Kuurne, Brussel. Kuurne, ik ga het nog maar eens goed zeggen. Gio, we zitten in de vlakkere kilometers. Gaan we uiteindelijk op een spintap, denk je? Het gaat zeker op een sprint af, want als je kijkt naar die uh, TGV, uh, ja, dat kan je eigenlijk niet zo noemen, want het is een Engelse ploeg, maar uh, de, de high speed train van uh, Sky, dan, uh, dan denk je toch echt wel... dat hij straks uh, het gaatje gaan dichtrijden... met de zeven koplopers die we nu hebben. We hebben zeven mannen aan de leiding. Die hebben een voorsprong van 48 seconden. Eén Nederlander nog erbij, Wouter Mol. Jetsen Bol inmiddels alweer terug in het peloton. De man van Rabobank die zojuist in de ontsnapping zat. Mol met uh, Chavanel, met Kuschinski... Van Gijzelink, Del Vos en Eekhout. Dat zijn de mannen die aan de leiding rijden. Maar in het peloton dus de controle... van de ploeg van Mark Cavendish. En daar zie je ze gewoon op kop rijden hoor... Uh, dan zie je Jeremy Hunter op dit moment uh, aan de leiding rijden. We zien daar ook Fletcher vlak in de buurt zitten. Ze dus krijgen we wel wat steunen. mannetje van Lotto erbij. Dat is mooi trouwens om te zien. Maar dat betekent ook dat uh, zo meteen uh, Grijpel zich met die sprint gaat bemoeien. Ja, waarom zou die niet? Iedereen kijkt vooruit naar dat duel tussen Grijpel en Kevin Het duel ook vorig jaar in de Tour de France. Kevin is natuurlijk de grote winnaar, maar ook Kruipel heeft een etappe op zijn naam kunnen schrijven. Dus uh, die twee die kunnen elkaar wel aan. Ze komen nu zometeen langs voor uh, de eerste passage hier op de finish. Je hoort de speaker daar uh, in de verte. Dan hebben we nog 33 kilometer te rijden. Daar de koplopers. De zeven koplopers. Met die Nederlander, die boomlange Nederlander die echt boven iedereen uitsteekt, Wouter En dan daarachter, daar zien we de motoren de bocht omkomen. En nou dan moet dat peloton dan ook zijn. Volgens de computer is het verschil inmiddels 51 seconden. Dat is toch een letterlijke straatlengte. Want erachter pas, Daar komt het peloton met die sprintersploegen. Zij hebben in elk geval de controle. Zij hebben zicht op de koplopers op deze hele lange... Brugse Steenweg. Even de Napel verveelt zich geen moment in Eindhoven. Nee, het was bijna net 2-0 geworden. Een heel slim balletje van Labiat die zag dat Mulder, de doelman van Feyenoord, bij de voorsprong van 1-0 voor PSV nog altijd rekende op een voorzet. Dus was de korte hoek was vrij en Labiat prikte die bal daarin, maar met een katachtige redding voorkwam Mulder een tweede treffer van PSV. En zo blijft het nog altijd een open wedstrijd. Een slechte vrije trap nu van El Amadi. En PSV is weg. PSV dat wat inzakt. En gebruik maakt van de ruimte die hier ligt. En hier ligt een nu dus ook bij Matas. Matas in een 1 op 1 duel met Martin Zindy. Maar de vier jonge verdediger van Feyenoord houdt zich staande. Wint dat duel en speelt de bal dan ook via de schoen van Matas over de achterlijn. En dat betekent dat Feyenoord een doeltrap mag gaan nemen. Ja, als je eens dus naar de bank kijkt, dan heeft Feyenoord niet zo heel veel mogelijkheden. Het heeft veel jeugdspelers die nog eventueel kunnen invallen. En als je de bank van PSV bekijkt, daar staan Pieters, Lens, Buitens, de Rijk. En eventueel nog Fennegor of Hesselink als het echt problematisch wordt. En Pieters mag gaan. ...gaan invallen zo dadelijk. Want Willems is uh, geblesseerd geraakt. Zijn uh, jonge vervanger die hem al de hele tijd heeft vervangen. Want uh, Pieter, zoals u weet, heeft een uh, middenvoetsbeentje gebroken in oktober. Is er lange tijd uit geweest en is nu dus op de weg terug. De international ook, de linksachter van het Nederlands elftal en van PSV ook geselecteerde. Van Marwijk voor de oefening te land van komende woensdag op Wembley in uh, Londen. Hij heeft afgelopen maandag een hele wedstrijd gespeeld in het jurkteam van P.S.V. Dat heeft hij goed doorstaan. En nu is inderdaad daar het applaus voor de jonge Willems. Die na 63 minuten eraf gaat. En is op de rentree van Erik Pieters. En dat zal wel eens de definitieve terugkeer kunnen zijn van Pieters. Die mogelijk ook woensdag nog een helft gaat spelen in het oranje shirt En dan mag Willems weer gaan oefenen in... Uh... Jong PSV heeft het uitstekend gedaan, die zevende jaren van Rotterdammer. Die ineens door Fred Rutte voor de Leeuwen werd gegooid. Veel wedstrijden heeft gespeeld en nu een knuffel krijgt van zijn trainer. Die aan het eind van dit seizoen dus gaat vertrekken. Wie de nieuwe trainer hier bij PSV wordt, dat is nog niet bekend. En wat de toekomst voor Fred Rutte mag zijn, dat is ook nog niet bekend. Waar is de bal? De bal is aan de overkant. En Pieters mag bij de voorsprong van 1-0 van zijn team, PSV... Gaan, euh, nee, niet gaan ingooien, een vrije trap mag gaan nemen. Dat doet hij naar Bouwma. Bouma speelt hem dan weer terug naar Pieters. Pieters dan weer terug naar Bouwma. Dat is nog even voorzichtigheid natuurlijk troef bij Erik Pieters... die even lekker dat gevoel moet hebben om in deze wedstrijd te komen. Om in deze wedstrijd te groeien. Dan een paas van Marcello op Strootman. Strootman dan naar Pieters. Pieters speelt de bal dan diep richting Metters. Die uit de rug komt van Mokoccio. Maar dat is goed gezien door Ron Vlaar. Die het duel met Metters gaat winnen. En ook namens Feyenoord mag gaan ingooien. Ik ben benieuwd of Feyenoord de kracht heeft om terug te komen van deze achterstand 1-0. Alles is nog mogelijk. Met nog op de klok zo'n half uurtje ongeveer. Met een mogelijkheid nu voor PSV met Strootman. Strootman speelt de bal naar Ladiat, Maar dat doet hij niet goed. En dus kan Feyenoord weer weg. Is het schakelen van hot naar R, van links naar rechts. Een overtreding van Toyvonen op El Amadi. Gezien door scheidsrechter Liesveld. En een vrije trap voor Feyenoord. Dat is nog altijd achter staat hier in Eindhoven met 1-0. We ja, gaan Weer naar Twente, Twente-Utrecht, want het is altijd nog maar 1-0 Bas. Ja, zeker als Rosales zoals nu in de fout gaat en bijna Duplan laat ontsnappen... dan zou dat er wel eens voor problemen kunnen zorgen. Het wordt hersteld door Douglas. Tot twee keer toe was het overigens wel bijna 2-0. Eerst met een schot van ver, geplaatste bal, half meter naast. En even later met een kopbal van Chatli naar nou, een voorzettenvrij schop eigenlijk van Ola John. Dat had uh, twee keer 2-0 kunnen zijn, dan is het denk ik ook ogenblikkelijk beslist. Maar Utrecht kan natuurlijk altijd één keer gevaarlijk worden. Dat is dus nauwelijks nog gebeurd, dat moet je erbij zeggen. Ola Jon heeft kennis gemaakt met de elleboog van Assare inmiddels. Het uh, hoofd van Ola John zit er nog op. Dat is goed nieuws. Ook voor Bert van Marwijk. Uh, overigens moet je daar weer bij zeggen dat Assare dat denk ik niet expres doet. Gewoon een veldduel op de bal. En een beetje onhandig met de armen geslingerd. Terwijl nu ver zo de bal aan Duplan geeft. En dan komt Assare vrij voor de keeper. En dan gaat hij erin. Nee, op de paal. Hij gaat op de paal. Dit was de kans voor Utrecht. Na een ongelofelijke foute pas van Leroy Fer om de stand weer gelijk te trekken. Maar wat zal Fer die nu de bal heeft en de tegenstoot kan inluiden blij zijn dat dat allemaal goed afloopt. Twente mocht dat nodig zijn wakker met Ola John aan de bal. Het zou wat zijn als hij er meteen aan de andere kant in gaat. Ola John! Met een schot dat dan maar te nauwe nood of Fernandez kan worden gekeerd. Wat een spektakel ineens in Enschede. Hoe is het? Even in Eindhoven. 2-0 voor PSV, een lange rus van Lies Mertens en een geweldige knal van die kleine Belgische links Bedolven wordt door zijn ploeggenoten, maar ook geblesseerd raakt, heb ik de indruk. Mertens die geweldig uithaalt, die kijkt geconcentreerd naar de bal. Die kijkt nu ook naar het doel en dan boeit hij die bal over R.W. Mulder heen. En zo is het 2-0 geworden voor PSV. En zal het voor Feyenoord een hele moeilijke zaak worden om nog terug te komen in de wedstrijd. Een werkelijk schitterend doelpunt van Dries Mertens. Die al op eens kijken op heel wat doelpunten. Hij staat op 15. Dit is een zestiende goal. En uh, ja, de vuurkracht die er van de rechterschoen van de jonge Belg kwam. Die uh, doet nu vermoeden dat hij misschien wel een spierblessure heeft opgelopen. Want er wordt heel zorgelijk gekeken: Schijzt het de liesveld gebaat zelfs dat de brancard moet komen. En daar komen vier Hospik in het veld in, inderdaad, met een brancard om uh, drie smettens op die brancard af te voeren. Ja, ik zie nog eens een keer in de herhaling dat doelpunten dan verstapte met een zich... En lijkt het erop alsof hij misschien wel een hamstringblessure oploopt. Maar goed, ik ben geen dokter, ik ben geen medicus. Ik was zelfs niet goed genoeg om in het leger ooit hospit te worden. Het bleef slechts bij de zandhazen. Je had een cursus ja. kunnen krijgen even. Door... Ja. ja, bij jou wel. Ja. Jij weet natuurlijk wat het is, Tom. ziet nou, dat er... nou eens uit. Nee, ja, het ziet er ja, die het het te zien. niet te zeggen. Er zijn heel veel dokters de afgelopen weken die heel veel konden zien waar ze niet bij waren. Maar ja. ik durf dat niet aan. Uh, ik denk gewoon een spierblessure, wat een je spierblessure. zegt. Een spierblessure. Oké, waarschijnlijk gaat hij eraf. Ja, uh, Lens staat klaar. Het bordje is omhoog gegaan. Jammer voor Dries Mertens die voor een hoogtepunt in deze wedstrijd zorgde. Met een schitterend doelpunt. De 2-0 voor PSV. En hij gaat onder applaus gaat hij van het veld af op de brancard. Jermaine Lens is zijn vervanger, ook een speler die in de omschakeling, in de tegenaanval, via zijn snelheid, heel gevaarlijk kan zijn. En ik heb het idee dat PSV Feyenoord heeft liggen, maar je weet het met de wilskracht van de mannen uit Rotterdam-Zuid maar nooit. 67 minuten en een paar seconden de klok, en op, die, op dat grote scorebord hier in het stadion staat ook dat PSV er twee heeft gemaakt en Feyenoord nog altijd nul. Ja, en hoe gevaarlijk het is om maar met 1-0 voor te staan, dat weet Bas tegen, dat heeft hij net gezien. Zo is het. 1-0 nog altijd. 20 minuutjes nog. Snijder eruit bij Utrecht. En Takagi erin. En een snelle vrije schop van Twente. Met perspectief Jansen met een voorzet. Maar die wordt door Utrecht weer opgeruimd. Volgens de speaker hier in het stadion wisselde overigens FC Twente. Takagi erin en Snijder eruit. We houden het scherp in de gaten. Maar ik denk toch dat Utrecht is geweest. Balbezit voor Utrecht nu aan de linkerkant van het veld. Waar Takagi er eigenlijk langs loopt. Duplan de bal moet meenemen. Van de bal wordt gezet door Rosales. Die wordt alweer opgevangen door Twente met Jansen. En als Utrecht eigenlijk met vier, vijf spelers nu op de helft van Twente staat. In de hoop dat ze daar konden aanvallen, moet het dus nu terug. En heeft Twente wel wat ruimte gevonden aan de linkerkant bij Chadli. Chadli zoekt tegenstander van de Baren op op het punt van het Strasselgebied. Houdt stil. Kijkt, komt de versterking. Die komt via Rosales. Rosales naar Brahma. Brahma kan de bal aannemen. Even kijken naar voren. Dat kan ook nog naar Luc de Jong die zich even heeft laten zakken. Dan het punt van de aanval. Wordt wel makkelijk nu door Schut van de bal gezet. Maar die wordt alweer opgepikt door Bengtson. De hoogte van de middenlijn. Bengtson. Kijkt ook de bal aan de voet eigenlijk. Dan aan de rechterkant Cornelissen. Twente heeft in de hele tweede helft wel vooral de bal. En als niet die ongelooflijke fout paas geeft. Zomaar bij de tegenstander in de voeten is Utrecht ook eigenlijk in de tweede helft nog niet gevaarlijk. Maar dat levert dus wel de grootste kans op van Utrecht in de wedstrijd. De bal op de paal van Assare. Balbezit voor Twente weer voornamelijk na 71, 72 minuten. En Twente staat in eigen huis nog altijd voor tegen Utrecht met 1-0. En dus eh, brengen we ons dat bij het nieuws van 4 uur met die tussenstand van 1-0 van Bas. 2-0 inmiddels dus bij PSV tegen Feyenoord. Daar lijkt het beslist, durfde even te zeggen. Eerder op de middag won Ajax met 4-1 bij Excelsior. En in het volgende uur krijgen we dus ook de wedstrijd AZ-Herenveen... om half 5 in Alkmaar gaat beginnen. Arsenal Tottenham is nog 3-2. En Norwich tegen Manchester United 0-1. En in Duitsland 0-2, hoor ik hier. Bij Vier, mij staat er nog 4-2 Arsenal. Net ah. gemaakt. En Bayern München tegen Schalke is nog 0-0. Die is om half 4 begonnen. Tot zo.